11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Vijf dagen na de aardbeving en het tsunami blijft de situatie bij de kerncentrale van Fukushima in Japan gevaarlijk. Er wordt nog steeds zeewater in de oververhitte reactoren gepompt. Toch is de kans op een meltdown nog erg groot. Volgens het atoombureau van de VN kan een van de reactorvaten door een eerdere explosie zijn beschadigd. Intussen moeten nog steeds 140.000 mensen die in een straal van 30 kilometer rond de kerncentrale wonen thuisblijven uit vrees voor straling. Vanochtend vroeg is na een nieuwe explosie in de kerncentrale radioactiviteit ontsnapt. Zelfs in Tokio werd korte tijd een verhoogde straling gemeten. Japan heeft de EU gevraagd om de overlevenden te helpen. Twintig lidstaten, waaronder Nederland, hebben al veldhospitalen en waterzuiveringsinstallaties aangeboden. De EU zelf heeft besloten om al haar 143 kernreactoren aan een veiligheidstest te onderwerpen. In Nederland gaat het om Borstelen. En zojuist heeft de Japanse regering bekendgemaakt dat er opnieuw brand in een van de reactoren van de kerncentrale bij Fukushima. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk.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 Na het aftreden van Mubarak werden gebouwen van de veiligheidsdienst bestormd... omdat mensen bang waren dat de documenten zouden worden vernietigd. De nieuwe nationale veiligheidsdienst wordt verantwoordelijk... voor de binnenlandse veiligheid en het bestrijden van terrorisme. In de Amsterdamse stad Schouwburg is het traditionele boekenbal aan de gang. Honderden schrijvers en mensen uit de literaire wereld... zijn op het bal om de 76e boekenweek te openen.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 De enorme digitale klok op Trafalgar Square in Londen... die aftelt naar de Olympische Spelen van volgend jaar... heeft het even begeven. De teller hield er vanmiddag met nog 500 dagen te gaan mee op. De digitale klok, die op 6 meter hoogte staat... werd gisteravond in gebruik genomen. Het mankement werd aan het begin van de avond verholpen. In de Champions League heeft titelverdediger Internationale zich op het nippertje geplaatst voor de kwartfinale. Tegen Bayern München van Louis van Gaal won Inter met 3-2. Het beslissende doelpunt in München viel twee minuten voor tijd. Daarmee maakten de Italianen de 1-0 nederlaag die ze thuis hadden geleden ongedaan. Ook Manchester United zit bij de laatste acht. Na de 0-0 van twee weken geleden tegen Olympique Marseille werd het nu in Engeland 2-1. Het weer in het noorden bewolkt, verder overwegend helder. Het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen vooral bewolking in het oosten. Het wordt dan 8 tot 14 graden. Dagen daarna is het bewolkt, maar het blijft overwegend droog... met maxima tussen 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Het uh, eerste album dat hij opnam nadat hij met het duo Simon en Garfunkel had gebroken, Paul, Simon en Mi en Julio, down by the School Yard. Goedenavond, welkom bij deze dinsdag aflevering van het Oog. De meeste Nederlandse media zijn bezig hun verslaggevers terug te trekken uit de rampgebieden in Japan, maar freelance journalist Kjell Duits is nog steeds in Yamagata in het noorden van het land en vanuit Tokio, de hoofdstad, becommentarieert de Nederlandse Jacinta Hin die daar werkt de situatie. Langzamerhand wordt de erfenis van oud-minister Klink van Volksgezondheid ontmanteld. Iedereen in de kleine café steekt gewoon weer een sigaret op... en nu dreigt de Eerste Kamer tegen zijn elektronisch patiëntendossier te stemmen. VVD-senator Helene Dupuy legt uit waarom... en directeur Martijn Bakker van de site medischegegevens.nl vertelt hoe het anders kan. Veel radioactieve straling vrijgekomen bij de ramp in Fukushima. Maar liefst 400 millisievert per uur... Maar ja, wat is nou weer een millisievert? En we hebben weer een nieuwe singer-songwriter voor u ontdekt. Tommy Ebbe. Hij treedt straks live voor u op. Ten slotte, vorige week bezocht hij al de première van de film Gooise Vrouwen. Onze speciale verslaggever Ronald Plasterk. En vanavond is hij voor ons in de stad Schouwburg aan het Amsterdamse Leidseplein. Voor het jaarlijkse boekenbal uiteraard. Dag meneer Plasterk. Goedenavond. Hallo. Hoe is de sfeer Hallo. daar? Ja. Uh, het is hier heel druk en heel lawaaier. Je kunt hier over de bekende Nederlanders uh, lopen zo'n beetje. Uh, er is altijd een uurtje voorstelling. En daarna gaat iedereen door elkaar heen lopen. Zoenen, korte babbeltjes maken en om zich heen kijken. Ja, u bent daar jarenlang... Het is heel lawaaier. Ik hoor het. U bent er jarenlang geweest als minister. Ik kan me herinneren dat toen iedereen zich uh, kwam voorstellen aan u en uw vrouw. Kennen ze u nu nog? Jawel hoor, jawel. Ik probeer uw vraag te verstaan boven de mensen omheen. Me nou, of ze Die u nog kennen. Nieuwe carrière. <laughs> Laat mij iemand aanspreken. We dus lopen even naar Bas Heijnen. Ja. Hier is Bas Heijnen. Is ja. Ja. Dus het oog op morgen? Oog op morgen, ook. Wat vond je van de avond? Uh, nou, het, het is zelden dat uh, de schrijvers er het beste afkomen in het voorprogramma. Maar ik vond het nu echt dat ze heel goed waren. Gustav Peek, uh, Ernst van het Kwast, Ernst Gerritsen. En nou, die waren, uh, dit publiek is zo verwend dat die toch dachten van... Uh, Oh ja, als het maar niet te lang gaat duren en uh, een voordracht met van papier af. Oh jee. En dat deed ze uitstekend. Het gek, het gek is... Van de literatuur. Ja, het gek is, iedereen doet altijd alsof hij er helemaal niks aan vindt. En je hoort van de organisatie dat de mensen in de rij staan om binnen te komen. Om op het podium te staan? of. Nee, nee, nee. nee oh, ja, het ja. Ja, is ook een soort verwater. Uh, maar iedereen klaagt ook altijd over Amsterdam en wil er toch heel graag wonen. Dat is hetzelfde als Dus Dus uh, uh, ja, ja, om, om, om te gaan dwepen met iets waar je uh, heel graag naartoe gaat, dat is. Uh, dat doe je niet. denk ik. Ja. Dat is een beetje stoer doen. Maar ik vond het voorprogramma, laten we zeggen. De... Als je heel eerlijk en objectief bent, dan houdt het soms niet over. Maar ik vond het nu echt wel leuk. Dus... In zijn genre een hele leuke avond. Ja, zeker. En vooral door de, door de echte literatuur. Dat is ook weer eens uh... een opluchting. Dat het, is het eh... belangrijk, want jij bent schrijver. Ik bedoel, je schrijft stukjes en ook boeken. Is het belangrijk om hier te zijn? Nee, niet... Uh... Nee, het is een bedrijfsuitje. in de politiek heb je toch de barbecue? Ja, lux. Ja, zeker. Tweede Kamer. Nou, dat is, dit is de barbecue van de. Oké, okay, de literaire barbecue. Dit was en Bas Heiden met zijn sociologische analyse. En, en meneer Basterd, wat vond u zelf het hoogtepunt van het uh, voorprogramma? Wat ik het hoogtepunt vond. Ja, heel goed. Uh, uh, god, ja, dan nou zeg je me wat? Uh, ik ik werd. Eens uh, um, dus even denken, hoor. Ik werd bijna uh, nostalgisch naar Willeke Alberti... toen ik een cover van haar hoorde. Spiegelbeeld? Ik, nooit gedacht... Nou, hoe heet dat? Uh, Toch eens eens. Hoe heet dat liedje ook alweer? Uh, Carolientje? Nou ja, ah, fijn. Ja, in ieder geval. Ik had nooit gedacht dat ik nostalgisch zou worden. Maar nou nu Willeke wel. Alberti. We komen straks bij u terug. Sterke, slaggever Ronald okay, Plasterk... Straks. op het Leidseplein in de Stad Schouwburg. En eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Dinsdag 15 maart. Japan is op vele fronten bezig het natuurgeweld van vrijdag te boven te komen. Tussen de verwoesting constateren hulpverleners dat de kans om nog overlevenden te vinden klein is. It's been totally devastated. There's a population of 17.000 people living here and it's it's feared that there could be about 9.000 people who died here. Een vader is nog steeds op zoek naar zijn zoontje. Hij roept hem. Waarschijnlijk tegen beter weten in. Sira! Ondertussen wordt het gebied opnieuw opgeschrikt door een zware naschok. Die levert gelukkig niet veel gevaar op. Japan Meteorological Agency says the quake may slightly affect sea levels, but uh, tsunami. Maar er is vooral veel aandacht voor het gevaar dat de kerncentrales opleveren radioactieve deeltjes Radioactiviteit. Straling. Radioactieve, straling. radioactieve straling radioactieve straling radioactiviteit verhoogde radioactiviteit radioactieve deeltjes straling radioactiviteit 400 millisievert per uur radioactief afval verhoogde straling 100 times higher than usual verspreiding van radioactiviteit kans op bestraling radioactiviteit zeer hoge stralingsdoses acute stralingsziekte 400 millisievert radioactieve stoffen gaan nou, bij de straling radioactieve stoffen gamma straling verhoogde radioactiviteit acute stralingsziekte straling Stralingsniveaus. Dreigende nucleaire ramp. Bang voor een meltdown. Radioactieve stoffen. Radioactiviteit. Straling. I really don't want them to be exposed. Radioactiviteit. Buitenlanders krijgen het advies het noorden van het land te mijden. Waarbij voor Japan alle reizen worden ontraden naar de Kanto-regio, dus inclusief Tokio. En dat alle Nederlandse burgers die in die gebieden zijn, dringend wordt geadviseerd uit voorzorg genoemde gebieden te verlaten. En bij aankomst op Schiphol zijn er gemengde gevoelens. Vooral als er nog familie in Japan is achtergebleven. Ik ben ook wel uh, achteraf heel erg blij met de keuze om weg te gaan. Uh, mijn vriendin ook. Haar ouders zitten nog daar. Dus uh, ja, ze wilden echt niet weg daar. Meteen staat ook het gebruik van kernenergie in de rest van de wereld ter discussie. Bondskanselier Angela Merkel stelde zeven oude kerncentrales buiten werking. Ze moeten gecontroleerd worden. Die kernkraftwerken die voor het einde des jaren 1980 in betrieb gegaan zijn, daarbij stilgelegd werden. De Duitse oppositie ziet haar kans schoon. Het atoomtijdperk moet voorbij zijn. Ik ben zeker dat het atoomtiitalter am 12 maart voorbij uh, geweest is. En dan naar Lampedusa. De Nederlandse kustwacht gaat daar helpen de stroom Libische en Tunesische vluchtelingen in goede banen te leiden. De opvang is natuurlijk uh, graag centraal geregeld. En om te voorkomen dat die mensen alle kanten opgaan... Uh, brengt bijvoorbeeld ons vliegtuig de situatie op zee in beeld. Informeert daarover de walautoriteiten... die daarmee kunnen anticiperen op de opvang van deze mensen. Sinds de opstanden in Noord-Afrika begonnen... zijn er al duizenden mensen naar het toeristeneilandje gekomen. Dat kan zo niet langer, zegt de burgemeester. Het is niet mogelijk dat het gebeurt... dat dit een toeristisch is... In België gaat op 1 juli een algeheel rookverbod in de horeca in. Rook was toegelaten in drankgelegenheden onder bepaalde voorwaarden... en ten tweede ook in casinos. En deze bepalingen heeft het hof nu vernietigd. De cafés vrezen het ergste. Dit is pure paniek in de sector. En de rokers hebben zo hun eigen mening. Volgens café, dat gaat dan niet meer te dan gaan er veel mensen, maar dan gaan er veel cafés failliet gaan gewoon. Want ja, ja, ja. ze moeten bladig gaan smoren, dat doen de mensen niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Ja, zeker veel nieuws over Japan in de ochtendkranten, Juri Stubenitski. Ontzettend veel nieuws, weinig ander nieuws in de kranten, maar dat is natuurlijk begrijpelijk. Bij kerncentrale Fukushima 1 proberen nog 50 overgebleven medewerkers... met gevaar voor eigen leven een ramp te voorkomen... Bij een hoog stralingsniveau proberen ze de oververhitte kernreactoren te koelen. Deze helden doen onvoorstelbaar werk, is te lezen in het Nederlands Dagblad. Volgens een stralingsdeskundige kun je moeilijk zeggen dat het doodvonnis van de medewerkers is getekend. Ze dragen beschermende kleding en de stralingsniveaus zijn veel lager dan die bij Tsjernobyl. Volgens de Duitse technici, die dit weekend werden geëvacueerd uit Fukushima gedroeg het Japanse personeel zich zeer gelaten en gedisciplineerd. In trouw zeggen deskundigen dat het maar goed is... dat de medewerkers nog in de centrale zijn. Want als je de reactoren aan hun lot overlaat... dan komen de zwarte scenario's in beeld. Maar daarover zijn de meningen verdeeld. De ene expert zegt dat het reactorvat nog kan barsten... zodat de reactor in aanraking komt met de buitenwereld. De ander zegt dat het zo'n vaart niet zal lopen... en dat het erop lijkt dat de meeste radioactiviteit binnenblijft. En daar speelt de pers weer handig op in. Wie het weet mag het zeggen, staat op de voorpagina. Niemand in Japan lijkt te weten hoe het zit met de ramp in Fukushima. Zelfs de premier moest via de tv vernemen dat er een explosie was geweest dat schade weer zijn betrouwbaarheid en daardoor vinden veel Japanners... zijn uitspraken over de ramp onbetrouwbaar. Overigens wordt giro nummer 555 in Nederland niet opengesteld... voor de slachtoffers van het natuurgeweld. Japan heeft niet om hulp gevraagd en zal dat de komende dagen ook niet doen. Dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties in de Volkskrant. Ze houden de vinger aan de pols, maar vooral om te zien... hoe het de Japanse organisaties van het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen vergaat. Nou, dan dat andere nieuws in de kranten. Gemeenten vinden steeds nieuwere manieren om te bezuinigen. Het Nederlands Dagblad maakte een rondgang langs gemeenten. En daaruit blijkt dat vooral het onderhouden van plantsoenen... populair is om uit te besteden. Het kost de gemeente niets en bedrijven hebben er ook nog wat aan. Want in ruil voor het bijhouden van rotondes en groenstroken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 In totaal 72 miljoen euro per jaar. Voor volgend jaar worden nog meer bezuinigingen verwacht. CV, geschreven portretten, dat is het thema van de Boekenweek. Trouw vraagt zich af of het thema nog wel actueel is. Want steeds meer mensen schrijven hun levensverhalen op blogs... En daarmee lijkt het traditionele dagboek aan waarde te verliezen. Een Franse specialist op het gebied van dagboeken... volgt een maand lang elke dag een aantal blogs. Hij ergerde zich aan de onechtheid op internet. Een voorbeeld, Brada is ook vriend, maar dan goede vriend... of Brokil is jonge sma, is meisje, en zo kan ik nog wel even doorgaan. De Fransman vindt dat niet echt diep gaan. Ook mist hij de reflectie van bloggers op hun leven. Iets wat je bij papieren dagboeken altijd wel kan teruglezen... Hopelijk dat het thema van het Boekenweek... de bloggers wat kan bijbrengen bij het schrijven van hun verhaaltjes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen en Ryan Adams zijn inspiratiebronnen. Mag ik u voorstellen aan Tommy Ebben.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 I call it destiny. Mm, on our way to glory, we we'll hold our hearts too high. What will be our story when this is not? You know the only thing that keeps me going is the sound of your footsteps on the stair until singer songwriter Tommy Ebben, dankjewel. Straks een tweede optreden van Tommy. Het laatste nieuws dat uh, nu net binnenkomt uit Japan... is dat de Japanse regering meldt dat er vlammen uitslaan... uit een van de reactoren in Fukushima. Um, we gaan even vragen aan Kjeld Duits, die in het noorden van Japan is. Is, is jou iets bekend van dit bericht, Kjell? Um, nee, ik heb dit uh, bericht nog niet gehoord... Um, ik zit op het ogenblik ook uh, te rijden op zoek naar benzine. Ik heb net een hele lange tijd in uh, de file gestaan en ik heb even het nieuws niet bijgehouden. Waar, waar ben je precies op dit moment, Kjeld? Ik ben op het ogenblik in Yamagata en er is een heel groot uh, schaarste in benzine. Um, alle pompstations uh, zijn gesloten. Uh, voor een heleboel benzinepompstations staat er een lange rij auto's uh, op uh, benzine te wachten. We hebben net twee uur bij een benzinepompstation uh, uh, gewacht en we kregen net te horen dat ze niet open gingen. Mm -hmm. En we zijn nu op weg naar een nieuw benzinepompstation dat mogelijk wel open is. En waar ligt Yamagata precies? Yamagata uh, ligt naast uh, Miyagi, uh, waar de hoofdstad Zendai is en waar het epicentrum was van de aardbeving. Het ligt eh, aan de kust van de Japanse zee, dus eh, westelijk van het rampgebied. Dus ik ben op het ogenblik even het rampgebied uitgegaan op zoek naar benzine, omdat er in Sendai en omgeving totaal geen benzine meer was. En er werd ons verteld dat er in Yamagata wel ...benzine aanwezig was. En dat ging het... dus niet het uh, geval te zijn. En nou... en niet enkel in Yamagata, maar heel noordelijk Japan heeft geen benzine meer. En mo mocht je ooit aan benzine komen, dan wil je het rampgebied weer in? Ja, zodra ik uh, aan benzine kom, oh, die kant is vrijwel niet veel. Uh, uh, of een andere huurauto kan huren, of een taxi kan vinden... ...die ons uh, een hele dag kan door uh, rondrijden... ...dan gaan we weer het uh, rampgebied in... En eh, ben ik van plan naar een schiereiland te gaan waar gisteren zo'n eh, 3000 lijken aanspoelden. Hm. Maak je geen zorgen over al die berichten die ook hier binnenkomen over radioactieve straling in het gebied? Of dat kan je niet veel scheden? En ik volg de berichten hier op het Japanse nieuws en, de, en wat de experts hier zeggen... En eh, verschijnende experts op de televisie en op de radio hebben gezegd... dat op het ogenblik er nog geen gevaar is voor eh, mensen buiten een bepaalde straal. Dus er is een straal van 20 kilometer geelandruimd. Een straal tussen de 20 en 30 kilometer moeten mensen in het huis blijven. En ik zit op het ogenblik 200 tot 300 kilometer verwijderd van de kerncentrale. En worden daar 200-300 kilometer van de kerncentrale vandaan... voorzorgsmaatregelen genomen, zoals jodiumtabletten uitgedeeld of niet? Uh, nee, nee. Uh, uh, zo ernstig is de situatie niet volgens de experts hier. Heb je, heb je een goede indruk, een positieve indruk... van hoe de autoriteiten het aanpakken waar je nu bent? Uh, wel hoe ze het aanpakken, niet hoe de informatie uh, wordt uh, uh, gegeven aan uh, het publiek. Vooral uh, wat het elektriciteitsbedrijf doet, uh, Capco... in de... Uh, de persconferenties komt niet vertrouwenwekkendgevend over. Je krijgt niet echt een goed idee wat er gaande is, wat er echt een probleem is. Heel vaak kunnen ze vragen niet beantwoorden. De Japanse pers is ook heel kritisch daarover en heel boos. Je hoort hen vaak eh, tijdens de persconferentie eh, daarover klagen. En echt op een hele boze manier, als een boze vader bijna op een klein kind... Mm. En, eh, maar wat ze krijgen van experts, ik heb bijvoorbeeld vanochtend een expert gehoord eh, uit Nagasaki... waar ze natuurlijk heel erg bekend zijn met radioactiviteit... Ja. Eh, dat er een uh, grote ploeg hier is die meet op verschillende plekken... en dat er op het ogenblik uh, nog helemaal geen uh, metingen zijn gedaan die tonen dat... er Echt het gevaar is voor de bevolking. Uh, ik wens je succes met je speurtocht naar uh, benzinekjeldijts. Dank je wel. Ja, dank je wel. In Tokio is de Nederlandse Jacinta Hin, die, die werkt en woont daar. Hoe lang al, mevrouw Hin? Uh, twintig jaar. En wat doet u daar in Tokio? Uh, ik, ik, ik, ik woon hier natuurlijk gewoon, het is gewoon mijn huis. En ik werk uh, als personeelsmanager voor, voor heel Azië, voor een Amerikaans bedrijf. Hoe is uh, de stemming in de hoofdstad op dit moment? Um, ik, uh, redelijk gelaten. Uh, <laughs> wel, heel, wel rustig. Um, maar er is wel veel, uh, er is wel veel, veel angst en veel onzekerheid... Uh, en, en vermoeidheid uh, ook slaap in toe te slaan hier onder de mensen. We hoorden net uit het noorden van het land... dat daar ja, 200-300 kilometer van die kerncentrales af... eigenlijk geen voorzorgsmaatregelen genomen worden... tegen de mogelijkheid van radioactieve straling. Hoe is dat in Tokio? Ook niet in Tokio, nee. Uh, niet. Zijn, er zijn wel wat uh, hele simpele zeg maar, instructies. Dit is niet voor Tokio speciaal, maar gewoon algemeen... begint, uh, begint ook de media mensen te vertellen... als er straling is... Uh, uh, dat je uh, vooral zo snel mogelijk naar binnen moet, uh, binnen moet blijven, de ramen dicht moet doen. Uh, als je uh, in aanraking bent gekomen met, uh, met, met bestraling meteen onder de douche, uh, eventueel kleren weggooien. Dat soort dingen, dat soort informatie heeft iedereen nu wel, um, maar daar, daar, dat is niet van de overheid. Dat is gewoon van de gewoon simpele informatie via de media zelf, maar... Um, ja, er daar, daar zijn geen instructies voor wat te doen. Onder de douche in elk geval. Uh, het is ja. bij, bij u woensdagochtend inmiddels. Uh, gisteren bij, bij uh, u in Tokio werden weer nieuwe uh, schokken geregistreerd. Uh, ik, uh, ja. Die schijnen niet zo ernstig te zijn. Maar uh, ja, schrik je dan weer? Ja, ja. Het uh, waren gisteravond uh, drie schokken achter elkaar, waarvan de, de een best wel een even zwaarste schokken die we gehad hebben sinds vrijdag. Ja, dan, dan slaat de schrik er wel omheen. Om de, ja, bij elke trilling schrik, schrik, schrik je eigenlijk op dit moment. Maar het was een redelijk zware schok. En daarna was het daar, ja, de aardbeving in Shizuoka Dat is toch een hele zware aardbeving. Um, en wat, ja, en wat doe je dan? Even... Wat, wat is je eerste reactie dan als je de aarde weer hoort beven? Um, nou, ik was thuis, want het was natuurlijk s'avonds vrij laat. En mijn eerste reactie is uh, toch naar buiten rennen. Toch is er toch weer even, gewoon even naar buiten. Uh, uh, even afwachten wat, wat of dit nou de grote, want we wachten natuurlijk allemaal ook nog op de, wat ze noemen de grote naschok. Dus. Die, toch is dit, zal dit de grote naschok zijn... en dan de eerste reactie is, ja, toch meteen naar buiten rennen. Eh. We hoorden net uit, het, uit het noorden dat eh, daar iedereen op zoek is naar benzine... en de reis staat voor benzinetanks. Wat, wat zie je van dat soort dingen, van uh, schaarste die aan het ontstaan is... of doen mensen nog gewoon de boodschap en brengen ze de kinderen naar school? En... Um, ja, nou, de schaarste is ook in Tokio... maar natuurlijk niet te vergelijken met het noorden... Um, de benzine begint schaarser te worden. Er zijn benzinestations stations hier in Tokio ook al gesloten? Verder mogen benzine stations uh, heel vaak nog maar uh, halve tanks verkopen. Um, Taxichauffeurs chauffeurs bijvoorbeeld willen geen grote afstanden meer rijden. Um, iedereen is uh, ja, heel voorzichtig met benzine en langzamerhand. Ja, de... En ook uh, is het zo dat mensen zich in Tokio bewust uh, zijn... ...dat ze echt voorzichtig moeten zijn, want er gewoon heel veel benzine en voedsel nodig is voor het noorden. Er zijn nu heel veel waarschuwingen hier in Tokio aan de mensen om vooral niet te gaan hamsteren. Omdat gisteren begonnen mensen te hamsteren in Tokio. En uh, als Tokio gaat hamsteren betekent dat er grote problemen komen met de voedselvoorziening naar het noorden toe. Mm -hmm. Dus nu wordt iedereen echt gemaakt om vooral niet te hamsteren en dat moeten we ook gewoon niet doen. De minister, maar je ziet wel ja. in de supermarkten ze liggen, maar voor de helft vol. Dus er is, er is, het lijkt dat er weinig voedsel is in Tokio, maar uh -huh. ja, nou, er, is nog, er is ook aan de andere kant ook best wel veel voedsel. En de restaurants schijnen hebben overal vol op voedsel. We, hier heeft de minister van Buitenland Zaken Rosenthal uh, toeristen opgeroepen niet naar de regio Tokio meer te gaan. Zijn, zijn er mensen nee. die, die weg willen of, of, of blijft iedereen wel? Uh, nou... Ja, dus ik denk dat het aantal buitenlanders in Tokio, uh, uh, ik, ik, ik weet niet wat er zijn, ik denk er nog maar 20% of 25% buitenlanders over zijn. Buitenlanders zijn in grote getale al vertrokken uit Tokio de laatste twee dagen. En de, de ambassade, ambassades, waaronder ook de Nederlandse ambassade, hebben hun, hun uh, uh, mensen opgeroepen om Tokio, het hele kanto gebied, het hele gebied rond Tokio heen, met spoed te verlaten. Ik uh, dank u voor dit uh, ja, grijpende ooggetuigenverslag. Jacinta Hin in Tokio. Ja. Tobi Ebbe, hoe heet het volgende nummer? A Violet Goodbye. Ga je het zingen? Go out when drapes are drawn. I walk the street until dawn. Cause I'm awake for days on end. I smoke cigarettes with a trampoline hand. Now the skyline flags out. Five words Goodbye and I've never listened in to Mr. Towns Van Zandt Sure gets me down, but I feel he understands. To live a rambling life without a home is to be around people but still be alone. Now the skyline flags out. Every day they stare at me with strangers' eyes. I think I'm gonna lay my splintered bones on the cold stone and lay here for a while. TRYING NOT TO GIVE IN TO THAT ONE BIG FEAR THAT I GAVE THIS CITY MY best YEARS Dankjewel, Tommy Ebbe. Ja. En, uh, hij gaat op toe door het land. Kijk, kijk naar zijn website. De invoering van het uh, elektronisch patiëntendossier... nee, dat gaan we straks doen. Want we gaan eerst even kijken of onze sterverslaggever Ronald Plasterk in de stad Schouwburg in Amsterdam is. En of hij me verstaat dit keer? Ja, ik versta je nu helemaal, ja. Max. Uh, rustig rustig ja. plekje gevonden? Nee, geen rustig plekje, maar dat geeft de sfeer ook een beetje weer. Ik sta hier naast misschien wel de bestverkopende schrijver van Nederland. Ik weet het niet zeker. Wie denk je? De bestverkopende Kluun. Ik sta naast Joep van het Oké. Oké. Dr. Frank. En, dokter, nee, nee, nee, nee. Um, ik, en ik zat toevallig naast hem ook nog vanavond. Hoe vond je het vanavond? Laat maar beginnen. Nou, ik, uh, die, die meneer die aan het eind uh, telkens weer begon te zingen. Ik kan uh, zeggen dat ik nog nooit zo naar Wilke Albert Alberti heb verlangd. Ja, ja, ja. Dat was niet helemaal... Nee, was niet helemaal mijn, uh, mijn smaak. Nee. Het leuke is dat mensen altijd mopperen bij het boekenbal. Ja, dat hoort er ook bij. Maar uh, het is ook elk jaar een beetje uh, raar. En uh, ja, dat was het vanavond weer. Maar dat vond ik wel leuk. Oh. Het thema is vanavond biografie en autobiografie. Um, en een van de vragen is, um, die ik me dan stel, wordt deze avond voor jou onvergetelijk? Of wat zou er moeten gebeuren om dit een onvergetelijke avond te maken? Dat als je later gaat schrijven over je leven, dat je dit opschrijft? Nou, Wat al onvergetelijk is, is dat ik mijn dochter natuurlijk wel eens verteld had over, uh, over het boekenbal. Ja. En dit is uh, het eerste boekenbal dat ik mijn dochter meegenomen heb. Vond ze het leuk? Tot nu toe vindt ze het wel, uh, ja, ze is uh, 22. Wat leest zij? Uh, zij leest veel. Uh, ze leest genoeg. Gunberg? Uh, ze ze ook... Ja, dat leest ze allemaal. Toby Winnie? Ja, leest ze absoluut. En uh, ze wordt nu ook, uh, ze ziet ze nu ook allemaal live. En straks ziet ze allemaal dronken. Dus dat, uh, ja, ze kent een goed zicht op de literatuur. Dus als zij vanavond besluit om schrijver te worden, dan wordt dit een belangrijke avond in je leven. Uh, dat zou kunnen. Maar volgens mij uh, heeft ze dat al een beetje besloten en misschien wordt ze het wel niet. Heeft ze dat al besloten? Nee, maar ze zou best wel eens ooit wat kunnen opschrijven, denk ik. Ja. Jij vindt dat ze goed schrijft? Ja. Nee, maar ik zie er af en toe wel wat dingetjes opschrijven. En uh, ja, vind ik wel leuk, ja. Ik vind het wel mooi. Twee generaties van de hek hier schrijvend aanwezig op het boekenbal. Ja, dat zou mooi zijn, maar het, het is allemaal nog heel erg voorzichtig en leuk. En zo is het goed. Trotse vader. Ja, gewoon, ja. Een mooie avond verder. Dank je wel. Veel plezier. Dank je wel, ja. Oké. Okay. We lopen nog even door... Hebben we nog even ja, hoor, in de, uh, Kort Jan Mulder. Kort, meneer ja? Pasek, Jan Mulder, ja, die willen we horen. Jan Mulder, die willen we niet horen. Uh, voor wat? Serieuze journalistiek met ogenboor. Heel serieuze journalistiek. Nee, nee. Ja, het wordt nou toch wel heel erg, uh, Ronald. Ja. Je, Heb je een mooie avond. Hij nou, komt net binnen. Ja, maar je hebt het helemaal dus niet meegemaakt. Nee, ik, ik had iets te doen. Ik ben om uh, half elf binnengekomen. Ja. Okay. Dus aan mij heb je niks qua analyse vanavond. <laughs> <laughs> Ronald Plastek? Maar over vijf minuutjes... Nou, Kitty Mullis was hier wel. Dat vond ik al heel erg mooi. Ja, we staan hier, moet ik zeggen, te kijken naar een portret van Harry Mullis. Ja, Max, terecht. wat zeg je? We komen straks weer terug. Oké, okay, tot Geen straks. Gaan nog meer schrijvers zoeken? Sorry, ja, ik ga nog even een hele goede cijfer voor je zoeken. <laughs> dat, dat was. Nou, onze society-verslaggever uh, Ronald Plasterk was dat vanuit Amsterdam. En dan nu toch echt het elektronisch patiëntendossier. We vinden de Nederlandse overheid te weinig precies te overmoedig, te onbescheiden en te weinig respectvol... jegens de privacy voor de burger. Dat zei vandaag VVD-senator Hélène Dupuy. En dat gaat dan over een voorstel van haar eigen partijgenote... minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Mevrouw Dupuy, waarom brengt u de minister zo in het nauw? Nou, ik wil de minister helemaal niet in het naald brengen, maar er is hier echt een heel fundamenteel vraagstuk. En ja, daar is nou een Eerste Kamer voor om naar de inhoud te kijken. Dit heeft natuurlijk politiek heel weinig profiel, dus daarom kan het ook. Maar het is maatschappelijk natuurlijk een heel belangrijke zaak. En ja, de, de fractie is echt unaniem in... Uh, ...de overtuiging dat we, dat we hier heel kritisch naar moeten zijn. U heeft er al eerder emotionele dingen op, over geroepen... ...zoals ik ben er wel klaar mee, dat ja, elektronisch ja, ja, patiëntendossier? Dat was meer met het uh, proces, het, het eindeloze gedoe en uh, de voortdurend maar weer moeten zoeken naar hoe de feiten in elkaar zitten. Dat was, dat was die verzuchting en uh, dat ging dus uh, ja, over de, de zaak zelf niet, maar meer dat het, dat het zo eindeloos doorzeurt en dat we ontzettend moeite hebben. En dat geldt voor alle woordvoerders <tus> om achter de waarheid te komen. Wat, hoe zit het nou precies? Het is echt wat zeer wat is er zo moeilijk aan? Het is gewoon ontzettend ingewikkeld. Het is technisch al een heel uh, kunststuk. Nou, daar weet ik natuurlijk uh, van, niets van, van computertechnologie. Maar waar ik wel wat van al weet, is gezondheidszorg. En ook daar zijn zoveel actoren erbij betrokken. En er zitten zoveel vraagstukken over wat je nou voor uh, gegevens... in zo'n uh, elektronisch uh, faal kunt opnemen. En hoe, uh, hoe je dat dan werkelijk gaat uh, beschermen. En hoe je het uh, zorgt dat uh, de toegang de juiste mensen is en, en waarom, bent u nou, waarom bent u bang voor de privacy van de patiënt? Nou, waarom ben ik daar bang voor? Omdat ik geleerd heb van de geleerden op dit gebied dat naarmate je een systeem groter maakt, de kans en uh, meer opschaalt, de kans op uh, uh, gebrek aan privacy toeneemt. Dus uh, in, in, daarom zijn we, hebben we ook bijna met alle woordvoerders voor een, een zeer beperkt regionaal EPD gepleit. En uh, dat moet dan nog wel verbeteren, kwam van kwaliteit. Maar daar is de, het risico dat er echt dingen grondig fout gaan toch geringer. Uh, de VVD-fractie is dus eigenlijk unaniem tegen. Betekent dat dat, uh, dat dit wetsontwerp uh, sneuvelt in de Eerste Kamer? Uh, nou, daar kan ik niet over. Dus oordelen op dit moment... Uh, ik kan alleen vaststellen dat, uh, dat er een massaal uh, kritiek is geweest. massale kritiek op het uh, wetsvoorstel zoals het nu voorligt. En dat door bijna iedereen dezelfde alternatieven genoemd zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat de minister gaat doen. Nu. En die alternatieven liggen op het terrein van doe het regionaal, begin klein. Ja, do, hou het beperkt. Uh, doe eens eerst alleen bijvoorbeeld uh, medicijnen... Wat, wat heel harde gegevens zijn en waar je misschien, uh, mee kunt experimenteren... om te zien of het echt uh, iets oplevert en of het werkt. Dus dat, uh, dat zou echt wel uh, een goed idee zijn. En daar zijn alle partijen uit zichzelf, ieder apart, mee gekomen. Blijf even aan de lijn als u wilt, mevrouw Dupuy. Want hier in de studio zit Martijn Bakkers. Hij is van de website medischegegevens.nl. Welkom ook. Goedenavond. Uh, want u heeft al een soort alternatief systeem hè, voor het plan van mevrouw Schippers. Nou, of het een, een alternatief is voor het plan van mevrouw Schippers, weet ik niet. Maar wat wij hebben is inderdaad een, een website... die uh, aansluit bij de gegevens die beschikbaar uh, zijn... in de digitale systemen van de zorgverleners, bijvoorbeeld ziekenhuizen... En uh, wat wij doen, is als patiënten zich daarvoor inschrijven... dat wij die gegevens voor hun beschikbaar maken... zodat de patiënt die gegevens zelf ook kan inzien... En, uh, en daarmee altijd beschikbaar heeft op die momenten waar het nodig is... en dus zelf ook eventueel kan beslissen... welke andere arts op dat moment toegang krijgt... tot zijn eigen persoonlijke medische gegevens. En, en nu even voor totale leken ja. als mij... wat is dan het in het oog springende verschil... met het voorstel van de regering? Nou, het belangrijkste verschil is dat wij uiteindelijk... de patiënt echt centraal zetten. En dat ja. doet de regering niet? Nou, wat, wat, uh, wat wij daarmee in ieder geval doen, is daarmee die gegevens ook beschikbaar maken voor de patiënt. Zodat de patiënt die gegevens, hè, virtueel natuurlijk, via het internet, beschikbaar heeft onder zijn arm. En daarmee uh, mee kan nemen naar die arts of naar die plek waar hij kan uh, zorgen dat de zorg voor hem het beste is geregeld. Dus daarmee heeft hij namelijk altijd die gegevens bij zich en beschikbaar. En kan die zelf ook bepalen wie die gegevens uh, in kan zien. En eventueel, hij kan daar zelf ook iets mee doen. Hij kan de gegevens zelf inlezen en uiteindelijk zijn zelfmanagement... Uh, Zorgen. En bestaat dit systeem van nu al? Werkt het al ergens in Nederland? Ja hoor, ja. Uh, het eerste ziekenhuis wat erbij is aangesloten... is het Medisch Centrum Haagland in Den Haag, met, uh, met twee ziekenhuizen. En daarnaast zijn er al uh, een tweetal apothekers en fysiotherapeuten aangesloten... Die, uh, um, uh, die daar nu gebruik van maken. En via die instellingen zijn er het afgelopen jaar... ruim 6.500 patiënten die zich daarvoor hebben ingeschreven... En, en dagelijks actief gebruik maken daarvan. Mevrouw Dupuy, uh, dit speelt in, in, in Haagland, in de buurt van Den Haag dus. Is dit zo'n regionaal uh, systeem? als u bedoelt? Nou, dat kan ik eerlijk gezegd zo niet zeggen, hoe het precies geconstrueerd is... en, en uh, hoe het werkt, maar ik, ik sta open voor... Voor alle goede suggesties. Maar ik kan dat echt zo niet uh, op afstand letterlijk en figuurlijk. kan ik, uh, kan ik dat beoordelen. Maar het, het patiëntenmanagement van de gegevens. is een heel belangrijk punt. En dat speelt ook bij alle partijen. Dat men vindt dat de patiënt. echt die gegevens zelf op een kaartje zal moeten hebben. Dus eigenlijk dan meer. Hè, een, een ziektekostenverzekeringskaartje. met chips erop. waar je gegevens op staan. Dat zou denkbaar zijn. Dat wordt door meerdere partijen genoemd. Maar ik denk niet dat, dat de regering daar nog toe bereid is. Dat moeten we afwachten. Maar ja, er zijn er natuurlijk wel meer alternatieven. En, uh, maar nogmaals, ik kan het niet goed uh, overzien. Um, um, meneer Bakzen, uh, bij u staat de patiënt centraal. Maar, ja. maar moet je dat wel willen als patiënt? Waarom? Ik, ik zou eigenlijk zelf iets hebben van... Uh, heel goed als mijn gegevens uh, in een computer zitten... die artsen kunnen inzien. En dat artsen het in elk geval aan elkaar overdragen... en niet langs elkaar heen werken, maar... Ik zou er zelf wel tevreden mee zijn. Ja, nou dat klopt ook. Wij zien ook inderdaad bij patiënten die daar gebruik van maken, dat, er, dat er uiteindelijk dat zij uh, een aantal zaken erg belangrijk vinden. Dat zien we ook in gebruik. Uh, onderzoek uh, onder die patiëntengroep die daar gebruik van maakt, heeft ook aangewezen dat 98% van die patiënten aangeeft dat zij het prettig vinden om nog eens thuis rustig na te kunnen lezen wat die arts hun verteld heeft. Maar inderdaad ook het tweede is dat daarmee heeft die patiënt dus inderdaad die gegevens beschikbaar... en kan die dus zelf inderdaad zorgen voor die behandelaar die op dat moment die gegevens nodig heeft... dat die gegevens dan ook beschikbaar zijn. Zodat het, dat, dat je niet afhankelijk bent van, van een systeem waar je geen invloed op hebt... of die gegevens er dan wel zijn. En is het gevaar van uw aanpak niet dat uh, uh, de patiënt dan ook zelf uh, dingen kan gaan wijzigen in zijn uh, dossier? Uh, nou, daarom uh, ben ik blij inderdaad dat dit initiatief is ontstaan vanuit een arts zelf, hè, een chirurg uh, uit Den Haag ook. Om, uh, daar hebben we natuurlijk met, uh, met veel specialisten ook, uh, en veel artsen over gesproken. En uh, uh, daarom hebben we er ook voor gekozen om die gegevens beschikbaar te maken voor, voor die patiënt. Dat gebeurt automatisch. En uh, de patiënt kan die gegevens dus niet wijzigen. Als de patiënt dus vindt dat er iets niet klopt in zijn dossier, moet hij net zoals het op een papieren of op welke manier dan ook teruggaan naar zijn arts en dat met zijn arts bespreken, zodat het een onderling overleg gewijzigd wordt. Maar kan zelf, als ik me bij u aansluit, kan ik, kan ik niet zelf uh, veranderen... van ik heb helemaal geen alcoholverslaving. Nee, wat u wel kunt doen, is daar eventueel een persoonlijk commentaar aan toevoegen. En het dat valt er mee met een alcoholverslaving. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, en dan is het nog bijvoorbeeld aan de interpretatie van die arts. Om, om, hè, zoals hij het nu ook in de spreekkamer doet. Hè, als, u, als, u, als de arts aan u vraagt in de spreekkamer... hoe gaat het met uw alcoholverslaving... Dan, dan zal hij op, op basis van uw antwoord ook nog steeds een persoonlijke interpretatie maken. En, uh, en dat kan hij hiermee ook. Nog even terug naar uh, senator Dupuis. Uh, hoe groot uh, had u de kans dat mevrouw Schippers het terugneemt en met een beter wetsontwerp komt? Ik durf het niet te zeggen, maar ik neem aan dat het toch een reële, reële kans is. Maar ik weet niet uh, wat ze nog uh, uh, voor plannen heeft, dus ik ben erg benieuwd. Nou, de Eerste Kamer heeft zijn tanden laten zien in elk geval vandaag. Ja, u. dat mogen we wel zeggen, ja. Ik dank u wel, mevrouw Helene Dupuis van de VVD-fractie okay, in de Eerste Kamer. En ook dank aan Martin Bakker. Oké. Okay.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 This summer sins, never gonna let me win, oh, oh. under everything, just another human pin, oh, oh, yeah, I don't want to hurt, there's so much in this world to make me play.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 Take hey, on oh, oh. Nothing you would take I come cleaner. En dit was niet Tommy Eben, maar Eddie Vedder, de zanger van de groep Pearl Jam. Ronald Plasek, we gaan nu even trainen in de harde kanten van het radiovak. Want straks begint de rubriek 5 voor 12. En dat betekent dat u nu precies drie minuten heeft... om de volgende gast te interviewen op het Boekenbal. Lukt dat? Precies drie minuten voor de dichter der dichters, Gerrit Komrij. Essayist, dichter en kenner van de Nederlandse literatuur. Loopt hier gewoon in het wild rond op het Boekenbal. Uh, meneer Komrij... Uh, we hebben vanavond poëzie gehoord, er werd voorgedragen. Is dat ergens goed voor, om het voor te dragen? Of het goed werd voorgedragen? Eh? Ja, waarom lezen we dat niet gewoon? Oh, ja. Maar... Het was er allemaal in het voorprogramma een beetje met de haar erbij gesleept. Hè? Iedereen droeg wat voor en niemand wist wat precies en hoe. Ik denk inderdaad dat je poëzie in elk geval... Hoewel dat niet mijn sterke punt is. Beter kunt, uh, kunt lezen. He, gewoon. Dus dat voordragen, dat is, dat is nergens goed voor wat u betreft? Oh, ik vind het wel interessant als een dichter het zelf doet. Ik bedoel, als een dichter het heel slecht doet... is het nog beter dan wanneer een voordragskunstenaar dat op zijn allerbeste doet, doet. Uh, Want je weet in ieder geval dat hij snapt dat hij voorleest? Ja, nou, wel ja. Er dat... We worden hele andere gedichten en het is niet om aan te horen. Ik bedoel, dat, uh... Komt u al lang op het boekenbal? Nee, ik moet eerlijk zeggen, dit is mijn tweede boekenbal. En vindt u het wat? Uh, ik weet het niet. Uh, uh, ja, kijk, ik, ik ben hier voor een optreden met, de, met, de, met een toneelstuk... met de Zeven Hoofdzonden van Jeroen Bos. En uh, ik heb vanavond vrijgepistavond in Utrecht en morgen in Leeuwarden opgetreden. En ik vind het wat pathetisch om hier ergens in de buurt... te uh, gaan zitten mokken van ik ga niet naar het boekenbal. Ik denk, ik, ik ga daar maar naartoe. Maar mijn indruk is toch een beetje... Ja, Meneer Plasterk, u heeft nog één de C, minuut. Ja. De CPMB nodigt een stel journalisten uit. Ik, niet een stel, alle. Ja. Alle van Nederland. Heel democratisch. Ja. Hè, wat ik uitstekend vind. En vervolgens nodigt ze een elite van de schrijvers uit... En die gooien ze dan voor die journalisten. En dat gaat de hele avond zo door. Het is ja. een beetje eh, zoals de Romeinen de christenen voor de leeuwen gooiden. U voelt zich als christen hier? Ik voel me in dit geval een klein beetje... Voor het eerst van mijn leven voel ik een klein beetje mee met de christenen. Dit was, maar, nee, nou, dit was Ronald Plasterk. In gesprek met de grote Gerrit Komrij. Komrij. Nog even een vraag aan uh, Ronald Plasterk zelf. Biografieën is het grote thema van uh, de Boekenweek dit jaar. Uh, zelf al van plan een biografie te gaan lezen of te gaan schrijven. Te gaan, oh, ik lees af en toe biografieën. Uh, de beste autobiografie in ieder geval is die van Charles Darwin. Is heel dun, heel leesbaar, nog steeds totaal leesbaar en heel interessant. Aanrader. Uh, Charles Darwin. Charles Darwin. Uh, zeker, de bioloog. Hartelijk bedankt voor uw verslaggeving uit de wandelgangen van het, uh, de stad Schouwburg in... Amsterdam. Tot, tot je dienst, het is eenmalig, want het is een ontzettend moeilijk vak. Merk ik nu, ik hou er weer mee op. Ik ja, u het kunt het. het gaat lukken. Ronald Plasterk, tot ziens, bedankt. Het is vijf voor twaalf. En de hele dag hoorden we de term voorbij komen. Veel straling vrijgekomen bij de kernreactoren in Fukushima. Maar liefst 400 millisievert per uur. Achter die term gaat de achternaam van de Zweed Rolf Maximilian Sievertschel. Milisievert is de eenheid waarin radioactieve straling wordt uitgedrukt. Aan de telefoon de Zweedse schrijver en vertaler... maar hij spreekt Nederlands Per Holmer. Goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat de Zweden ontzettend trots zijn... dat de hele dag de naam van Sievert wordt genoemd. <lacht> nee, de symbolis, alleen maar enkele Zweden die die naam ooit hebben gehoord. Uh, ik heb het helemaal niet. Voor mij was hij een volstrekt onbekende. Er dus staan ook nergens standbeelden van Sievert? Nee, nee. Helemaal niet. Ik eh, was op zoek naar een straat of een weg of zo. En ik heb een klein weggetje gevonden Sievert in de villa van Stockholm. Die is er wel. Ja, Sievertsweek. Maar ik weet niet of eh, die naar hem wordt uh, vernoemd. Wie was Sievert? Hij was Zweet. Hij was Zweet, ja. Hij was een medisch uh, fysicus... En uh, hij was een pionier in uh, oncologie en, en uh, radiotherapie en die dingen. En dan heb hij, heeft hij ook uh, meetinstrumenten, meetmethoden uitgevonden. En uh, dan uh, postuum is hij geëerd met uh, de benaming van die ene meeteenheid Sievert. En wanneer leefde uh, Sievert ongeveer? Uh, hij was geboren in uh, 1896 uh, en nee, overleden in uh, 1966, 70 jaar dus. Er is één Sievertstraatje in Stockholm. Ja, ja. Misschien wel. Ik weet dus niet of het uh, naar hem is genoemd. Er bestaat ook een, een bekende industriebedrijf in Zweden. Die Siebert met kabelwerk en zo. Met elektronische kabels of zo. Ik weet niet of uh, het helemaal niks met hem te maken heeft. Du dus uh, hij is volstrekt onbekend. Een ABBA kennen ze wel, hè, in Zweden. En de Ja, ja Borg. Ja, ja. Alfred, Alfred Nobel. Nobel Maar nee, nee. Ik dank u. Schrijf je ja, vertaler okay. per Holmer. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. En terwijl uh, Tommy Ebbe het lied Goedenacht, vrienden inzet. Vertel ik u nog even dat hier morgen Rob Trip zit. En dat u straks kunt luisteren naar Kazeluna bij de NCRV. En die, uh, die gaan praten met uh, kindertraumachirurg William Kramer. Hij vindt dat kinderen moeten worden verplicht om in het verkeer een helm te dragen. Goedenacht.